Medewerkers uit verpleeghuizen voeren sinds januari actie. Deze week hebben ze zelfs gestaakt. Zelf vinden ze de zorg die ze geven onder de maat. Vier jaar geleden maakte Zemla ook al een uitzending met schokkende beelden uit een verpleeghuis. Tilma uit de stoel. En de urine klettert weer op de grond. Heel spoor richting toilet. En zo ligt drijf naar de lap erbij... We merken dat er nu nog niet veel veranderd is. Ik heb om vijf uur gebeld omdat ik gepoept had. En er komt niemand. En ik heb, heb ik nog twee keer gebeld. En er komt nog steeds niemand. En nu is het bijna half acht. En ik, ik voel me hartstikke vies, want ik heb daar nou geplast en gepoept. Hoe is dit mogelijk? Want bij de presentatie van het regeerakkoord in 2010 zat een hoopgevende belofte. Dat komt structureel. Bijna 1 miljard euro extra voor de zorg voor ouderen. En dat zijn maar liefst 12.000 extra verpleegkundigen bij de dagelijkse verzorging van die ouderen van Nederland. Wat is er gebeurd met dit extra geld? Waar zijn die extra handen? Zembla onderzoekt opnieuw de stand van zaken in verpleeghuizen. Even bellen. Het is uh, half acht. Ja. Ik heb zin in een sigaretje en ik wil graag verschoten worden. En uh, de bel doet het niet. Nou, ik zal uh, nog een keertje bellen. De bel doet het niet. Wil jij ook even een keer? Nee, want hij doet het niet. Ja, dat is logisch. Dus hij gaat dan niet gaan informeren. Het lijkt in de partij ontzettend lastig om het geld... De... Ankie de Ruiter is 63 jaar en heeft MS, een progressieve spierziekte. Ze ligt sinds een aantal jaar in het sarfati in Amsterdam, achter dit raam. We kunnen haar niet op haar eigen kamer interviewen, omdat het verpleeghuis niet wil meewerken aan deze uitzending. Ze wil haar verhaal toch doen, dus neemt haar man haar mee naar buiten. Dat doen ze niet vaak, ze is snel moe. Waarbij heeft u hulp nodig? Met alles, met wassen en uh, aankleden. Met alles. Nee, want deze hand doet niet. Hij doet al dit. Wel, hij kan wel. En ik hoef er wel mee, maar hij gaat niet goed. Hij ah, vindt een rotziekte. Als ik bijvoorbeeld gepoekt heb, dan, dan moet je wel lang wachten. Hoe lang? Een uur of anderhalf. En hoe voelt dat? Nou, dat voel ik op een gegeven moment niet meer. Want dan, want dan gaat dat gewoon uh, de, de temperatuur van je huid aannemen. Dus dan voel je het niet meer. Maar in het begin? In het begin vond ik het verschrikkelijk. Hoe voelt dat dan? Uh, bah. ba. Ba, vies. Dan voel je echt vies. Ja? Ja. Ja, ba. En dan kan u daarna niet lekker onder de douche even? Nee, er wordt wel gewassen. Maar u zou het liefst dan onder de ja, douche Ja, tuurlijk. Willen. Dat kan niet. Ze wordt maar één keer per week gedoucht. Lekker het water. Het water over je heen. En dan voel je echt alles vuil van je afspoelen. Van je nagels en... Uh, alles wordt schoon. Maar waarom gebeurt dat niet? Omdat, ik dat, ja, omdat ze daar geen tijd voor hebben. Het personeel heeft daar geen tijd nee, voor? Nee, het zijn twee zusters. Dus nu wordt u gewassen in uw bed? Ja. En voelt u zich dan schoon? Of? Ja, nou nee, niet echt. Er komt structureel bijna 1 miljard euro extra voor de zorg voor ouderen. En dat zijn maar liefst... 12.000 extra verpleegkundigen bij de dagelijkse verzorging van die ouderen van Nederland. Ik merk het niet. U merkt niet uit... Helemaal van... niks. Ik merk het niet, nee. Niet meer handen aan het bed, want er zou iets van 8.000 of 10.000 extra handen aan het bed komen. Ja, nou zie jij ze. Ja, ik woon daar niet. Nee, maar ik wel, maar ik zie het niet. Rosaida Christina werkt vanaf haar negentiende als verzorgende in het verpleeghuis waar Ankie de Ruiter woont. Ze herkent haar verhalen en ze vindt het verschrikkelijk. Want met bevlogenheid begon ze ooit aan het vak. Ik heb voor dit vak gekozen omdat ik graag mensen help. Vanaf kleinste van uh, kreeg ik het mee en ik ging mijn moeder naar de dagbehandeling op de Antillen. Je ja, moeder werkt ook in de zorg? Klopt. En toen ging u mee als kind? Als kind al. En het, het spreekt me aan, oudere mensen, ze geven je altijd wat mee. Ze hebben altijd een raad voor je op hun eigen manier. Ze vertellen veel over vroeger, hoe het was. Ja, het ligt je. Of het ligt je niet. En in mijn geval, ja, ik, uh, ik vind het het mooiste beroep wat er is. Uw werk bestaat ook uit dat je mensen hun billen moet wassen en dat soort dingen. Ja, maar goed, uh, dat, dat, dat, dat is zo. Maar je hebt het voor de mens over. Die hulpbehoevend is, die van jou afhankelijk is. En dat, die blij is van, goh, ben jij het weer? En ja, dan, dan ben je niet mee bezig van, oh, ik zie iemand naakt. Of ik ben iemand aan het wassen. Da, daar sta je helemaal niet bij stil. Ondanks haar passie voor het beroep gaat ze steeds vaker gefrustreerd naar huis. Met steeds minder collega's moet ze haar werk doen. Ze voelt zich tekortschieten. Er zijn dagen dat je zelf naar huis gaat met een rot gevoel erover. Want ja, je kan toch niet iedereen overal helpen. Mevrouw Christina heeft de zorg de laatste jaren alleen maar achteruit zien gaan. We laten haar de belofte van het kabinet zien. Er komt structureel bijna 1 miljard euro extra voor de zorg voor ouderen. Dat zijn maar liefst 12.000 extra verpleegkundigen bij de dagelijkse verzorging van die ouderen van Nederland. Wat dacht u destijds toen u dit... Uh... Nou, geweldig. Geweldig, alleen zie je er niks van terug in de praktijk. Nee? Nee, helaas. Het zijn allemaal mooie woorden, maar in de praktijk pakt het heel anders uit. U merkt er helemaal niets van? Nee. Er zijn geen extra mensen komen werken in uw verpleeghaal? Integendeel, er zijn mensen weggegaan omdat ze de werkdruk niet meer aankonden. Of op een andere afdeling of op een andere locatie. En die zijn niet vervangen? Die zijn niet vervangen. Als ze bij de managers aankaart dat er te weinig personeel is... krijgt ze te horen dat ze daar maar aan moet wennen. Er is geen geld. Er moet zelfs bezuinigd worden. Je hoort allemaal geluiden van dat het met minder moet. Het is een beetje armoeig, of niet? Ja, als je het vergelijkt met hoe het was en wat het wordt. En hoe komt dat? Waarom moet er zo bezuinigd worden bij jullie? Um, ze zeggen dat ze in het rood staan... Maar dat is geen budget. Mevrouw Christina besluit actie te gaan voeren met de Afva Cabo, samen met honderden collega's. Sinds januari strijden ze voor betere zorg, maar ook voor meer salaris. Ja. Wij willen goed kunnen zorgen voor onze bewoners en cliënten. Wij willen hen voldoende aandacht kunnen geven. Goed voor de bewoners zorgen lukt niet, want ze zien geen extra handen aan het bed. Dat leidt tot schrijnende situaties. In april opent de vakbond een meldpunt misstanden waar honderden voorbeelden binnenstromen. De meeste gaan over grote instellingen in de Randstad. Vakbondsbestuurder Lilian Marijnissen legt uit waarom. Het zijn allemaal hele grote zorginstellingen. Het zijn bijna zorgfabrieken geworden waar al duizenden medewerkers en duizenden cliënten... En uh, ja, het zijn ook veel zorginstellingen die fusie op fusie op fusie hebben gedaan. Het gaat over miljoenen euro's die in die grote zorginstellingen omgaan. Ja, en de menselijkheid is daardoor helemaal weg.